Q Music News krijg je van Oscar van Oorschot. Goedenavond. In Purmerend is een minderjarige neergestoken, dat meldt na Nieuws. De politie wil niet zeggen of het om een jongen of een meisje gaat... en hoe oud het slachtoffer is. De dader is even later gepakt. Volgens een burgernetmelding gaat het om een jongen van 14. De Franse president Macron gaat niet naar de begrafenis van filmicoon Brigitte Bardot... die deze week op 91-jarige leeftijd overleed. Marine Le Pen gaat wel. Bardot hield er hetzelfde radicaal-rechtse gedachtegoed op na. Ze wordt op 7 januari begraven in Saint-Tropez. Er komt waarschijnlijk geen nationaal eerbetoon. De populaire La -bou -bou knuffels zijn over hun hoogtepunt heen, denken beleggers. De Chinese fabrikant Pop Popmart heeft sinds augustus bijna de helft van zijn beurswaarde zien verdampen... Abo boeboes werden vorig jaar populair in Zuid-Korea, waarna de hype ook overwaaide naar de rest van de wereld. En Darter Michael van Gerwen is uitgeschakeld op het WK Darts en verloor de achtste finales met 4-1 in sets tegen de Schot Gary Anderson. Een andere Nederlander, Gian van Veen, wist zich eerder op de avond wel te plaatsen voor de kwartfinale. Hij won met 4-1. Het weer van weer online. Rest kans op een bui en in het binnenland koelt het af tot iets onder het vriespunt... waardoor het glad kan worden. Morgen eerst buien, later droog en aan de kust veel wind bij maximaal 7 graden. En Flitsmeister meldt geen files, wel twee controles. Langs de A12 Arnhem-Duitse grens staan ze bij 148,3. En de A67 Venlo richting Eindhoven bij 74,9. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Toppen met oud en nieuw. Fout en nieuw. q Onderweg naar een nieuwe ronde klok tegen de klok. Stuur even oliebol als je mee wilt spelen. Ondertussen Frans-Duits. Je denkt maar dat je alles mag van mij.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 Ben jij voor een bra Zij uit het foute hier. Q-Music yeah, yeah, yeah. mm, yeah. Mike Barry and his voice got bass, a body like Arnold with a Denzel face, he's smart like a doctor with a real good rep, and when he comes home he's relaxed with pep, he always got a gift for me every time I see him, a lot of snot nose extremes couldn't be him, he never ran a corner line once to me yet, so I give a stuff that I'll never forget. Yeah. of the man of my dreams. Yes, my man says he loves me, never says he loves me, not mine, I rush me good and touch me in the right spot. See, all the guys that I've had, they try to play all that mat. but every time they tried, I said, that's not it, but not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 Taught him that I got a good man, what a man, what a man, what a man, what a mighty good man, what uh, a mighty, mighty good man, what a man, what man, what a man, what a man, what a man, what a mighty good man, a mighty, mighty good man. Yeah. Uh, what a man, what a man, what a man, what a man, what a man, what a man, what a man, what a Stal en Peppa, on Vogue Back je music. Tijdens fout en nieuw, Daphne, goeie avond. goedenavond. Goedenavond. Ah, Hallo, Daphne. Hey, uh, wij gaan zo meteen een spelletje spelen. Daar kan jij een lekker geldbedrag mee winnen. Um, stel, jij uh, wint een mooi bedrag. Wat ga je ermee doen? Ja, staatslood kopen natuurlijk. Staatslood. Oké, okay. jij gaat uh, jij, jij probeert een zeg maar, soort, soort hefboom. <laughs> dus dan probeer je hier wat geld te, te verdienen. En dan ga je daar zeg maar weer loten mee kopen. En dan hoop je nog meer geld te winnen. Ja, tuurlijk. Ja, oké, okay, slim, slim, slim. Zo had ik het nog niet bedacht. Hé, hey, wacht even. Weet je wat we dan doen? We gaan heel even dromen. Heel even, even dromen. Het is 1 januari en jij bent in bezit van 30 miljoen euro. Wat ga je kopen? Ja, ik heb echt geen idee. Ik weet het echt niet. Zo nee. so jammer dit. Zo so jammer. Zeg maar, ik denk, nou, dan, gaan we, dan ben je helemaal loaded. Dan heb je 30 miljoen op de bank en dan, dan weet je het niet. Ja, nee, ik, nee, ik, ja. ja, tuurlijk, er zijn altijd wel wensen. Even een tasje, maar... even een leuke ja. tas, een auto. Ja, ja, natuurlijk, een auto. Ja, nee, ik zou wel een grotere auto willen. Ja, Grote auto, ja, ja. er blijft er nog genoeg over. Hé, hey, maar Daphne, ja. kunnen we dan een uh, deal maken? Dus stel jij uh, wint 30 miljoen. Ja. Dan heb ik jou natuurlijk indirect uh, uh, geholpen. Natuurlijk, ja, je mag wel wat mee. Mag ik, mag ik ook meeliften? Jazeker. Hoeveel procent uh, spreken we af? Ja, uh, noem een getal. 10. 10%. procent. 3 procent, drie miljoen. Mm. te veel. Ja, dat mag niet hè, belasting technisch. Nee, maar dan, dan komen we wel uit. Doe het okay, gewoon in een goed. envelopje. Is goed. Oké, okay, oké, okay, afgesproken. Knok. Knok, tegen de klok. Hey, hij dacht, dit heeft nu het hele land gehoord. En stel, oh mijn god, stel dat het echt gebeurt. Ja, zo. Dan heb je ook gelukt. Zo, dan heb ik zeker geluk. Nou, eerst moeten we nog maar even geld voor die lotus bij elkaar zien te spelen. Zullen we daar eens mee beginnen? Ja. Je speelt hm. mee met klok tegen de klok. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. En win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Nou, uh, in dit geval is het ook in mijn voordeel dat je wat wint. Uh, dus, Daphne, ik zou zeggen, doe je best. Dat doe ik. Oké, okay, succes. Dank je. 60 euro, 82 euro, 100 euro, 136 euro, 152 euro. Stop. 190 euro. Lekker, lekker, lekker, yeah. lekker, lekker, lekker, <laughs> hey, even denken. 30 euro voor een lot. Hoeveel kan je dan kopen? 190, dat is 3, 6. Yes. Uh, Toch of niet? Uh, ja, helemaal goed. <laughs> ja, Ik heb een beetje voor adrenaline, en, dus het uh, een, een beetje later. 6 en een oliebol, zeg maar. Ja. <laughs> ja. Nou, lekker. 6 uh, staats. Hey, lekker. Uh, dus we, we hebben de afspraak, die staat nog steeds, hè? 10, ja, absoluut. 10% in een envelopje. Oké, okay. we, ja. we gaan even luisteren <laughs> of er uiteindelijk meer loten in hadden gezeten. Nee! Zo! Oh, je hebt echt fantastisch gespeeld ook nog, Daphne. Heerlijk zeg. Ja, mooi. Dank je wel voor het meespelen. We houden contact. bedankt. We houden natuurlijk contact. Niet zomaar, ik heb je nummer. Ik weet je te vinden. Ik weet je te vinden in januari. Bel maar. Oké, Daphne. Veel geluk met Out en Nieuw. Dank je wel. Zelfde Fijn Doei. Fout en Nieuw gaat verder. We tellen af naar 2026 met de lekkerste muziek uit het uur Met zometeen een raadseltje voor je. Ik heb een raadseltje over Michael Jackson. Je hoort erotic. Komt eraan. Max, don't have sex with your ex. Dat is een goede tip. En eerst Westlife, Uptown Girl, bij Q. Hits uit het fout With you and I love my acts. I don't wanna make you feel so blue. I don't know what I'm gonna do. I gotta warn you. De wijze les van Erotic. Max, don't have sex with your ex. Tijdens Fouten nieuw bij Q-Music. We tellen langzaam af naar 2026 met de grootste hits uit het Foute Uur. Zometeen nog. Espresso Macchiato. Tommy Cash van het Songfestival. Maar eerst heb ik even een uh, raadseltje voor Ik ben benieuwd of je het weet. Wat was de favoriete fastfoodketen van Michael Jackson? kf Espresso Macchiato. Ciao Bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like, my coffee, very importante. No time to talk, me. My days are very boozy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stresst, onnully no, to be depresso. Mi amore, mi amore. Espresso macchiato, macchiato, macchiato. Por favore, por favore. Espresso macchiato, por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 Mi amore, es espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favor, por favor. Espresso macchiato, espresso macchiato. Espresso Macchiato. Alleen te zuipen met uh, twee pompjes karamel, anders is het echt niet lekker. Espresso Macchiato, Tommy Cash van het Songfestival tijdens Fout en Nieuw. Zometeen gaan we onverminderd verder met onder andere... Hakkenbar. En ik ben benieuwd, waar zit je te luisteren? Waar hang je uit? Waar luister je naar Fout en Nieuw? Laat het weten en doe dat met een berichtje in de Q-Music-app. Begin het nieuwe jaar met de 100 grootste hits van dit jaar. De top 100 van 2025, nieuwjaarsdag vanaf 12 uur. December is het moment om je nieuwe telefoon slim te regelen. Want bij BelSimpel vind je nu onze eindejaarsdeals. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S25 FE met tot wel 273 euro toestelvoordeel. In combinatie met een abonnement van Odido. Zo ben jij klaar voor 2026. Slim geregeld via BelSimpel.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 Krijg nu een Samsung TV ter waarde van 649 euro bij een tweejarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met 31 december. Stap over op Ziggo.nl of ga naar de winkel. Een nieuw hoofdstuk. Luiers, nachtvoedingen en heel veel liefde. Met de zorgverzekering van Nationale Nederlanden ben jij klaar voor verandering. Ook bij gezinsuitbreiding. Want je past één keer per jaar tussentijds je aanvullende verzekering aan. Kijk op nm.nl/zorg.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 Momentje hoor, ik pak eventjes mijn tondeuzen erbij. Even kijken. Oh ja, hier is die. Tering, het kriebelt. Daar is grappertje, rare schappertje. Daar is grappert met zijn kamers goede kop. Daar is grappertje. En het is normaal. Weet je?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 Je hebt mee zitten zingen of niet? Kan niet anders toch? Tijdfit en The Lion Sleeps Tonight. Fout en Nieuw. Waar zit je mee te luisteren? Zo richting het einde van het jaar. We draaien alleen de beste hits uit het foute uur tot en met oud en nieuw. Cobra uh, is erbij. Die zegt: We zijn lekker uit eten geweest en borreltjes gehad. Ja, ja. We zijn een lekker spelletje aan het doen uh, op de bank met je muziek op de achtergrond. Heerlijk. Linda is er ook bij. We hebben een lekker dagje München Gladbach gedaan. Vuurwerk gehaald. Vroeger dacht ik dat het, dat het illegaal was, maar Duitsland is dus legaal. Dan kan je dus gewoon in de supermarkt, kan je legaal, volgens mij is het wel maximum 25 kilo ofzo. Nou goed, uh, geshopt, je gegeten en we rijden nu weer in Nederland. Uh, Hans is erbij. Hey, goedenavond. Goedenavond. Met Hans de busje voor het Appelschaal hier. Hoi. Ik begin over exact 10,5 en een half minuut aan mijn laatste rit vanuit Assen terug naar Oosterwolde. Dus kan ik kan nog net even een uurtje genieten van het foute muziek. En dat is heel erg fijn. Lekker. Dus, dus ik zeg uh, een fijne avond. Dank je. En alvast een goede jaarwisseling. Jij ook al. Later. Later. Sylvia ja, die luistert mee vanuit haar auto. Die heeft de laatste werkdag van het jaar erop zitten. Regina, die is zout aan het strooien. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren in Rotterdam. En Betty is bezig met beslag aan het maken voor onze glutenvrije oliebollen, zegt hij. Ja, daar stuurt Leon die stuurt ook nog een videootje. Ik vind dat wel uh, indrukwekkend om te zien. Die staat bij een soort professionele oliebollenbakmachine, denk ik. Ja, dat is het. Uh, ze staat in bakkerij Koenen en ze zegt erbij... 100.000... Ik zeg... Het, 100.000 oliebollen gaat ze vannacht bakken. En die gaan allemaal op. Tenminste, die worden allemaal verkocht. Uh, Le Leon, ik zou zeggen, veel uh, succes ermee uh, vannacht. Gaan wij ondertussen verder met uh, een hoop foute muziek? Zometeen, Alexia. En eerst One Direction. Make, what makes you beautiful? You're insecure. Don't know what for. You're Oh, la la la la la la la la la la la la la la Oh, la la la la la la la la la la la la la la It's alright Cause only you baby You know you make it right My blood pressure rising yo. I'm getting hype I don't know why I know you think I'm obsessive The type of guy That could be over possessive Giving all that I can give Best wishes on how we live Just us two Is it really true Love me tonight Until the skies turn blue Tonight is the night So tell me what you wanna do Ik denken, dit is gezongen door een prinses. Me is niet waar. Ze heeft wel dezelfde naam. Alexia, la. tijdens foute Nieuw. We tellen af naar het nieuwe jaar... met alleen maar de beste liedjes uit het Foute Uur. Het is bijna twaalf uur. Over 24 uur sta je met een glas champagne in je hand te proosten op het nieuwe jaar. Eigenlijk hebben we dus nog maar één moment... om een soort ja, generale repetitie te doen. Voor dat 12-uur-moment morgen. En dat is straks om 12 uur. Gewoon om even te checken of dat aftellen goed gaat en of iedereen er is. Weet je, soms moet je nog iemand lesmiddags van de play-off trekken. Daarom zometeen een officiële, generale repetitie voor morgennacht. Wil je meedoen met die repetitie? Stuur dan nu het woord. Repetitie. En doe dat met een berichtje in de Q-Music App. Ondertussen ACDC. Dit is Thunderstruck. De dag Jij hoort hier In mijn leven Jij hebt Mij geluk gebracht Bauer, tijdens Fouten Nieuw, als sterren aan de hemel staan. Het is uh, bijna 12 uur. Zometeen de generale repetitie voor morgennacht. We gaan gezamenlijk aftellen richting 12 uur. Om alvast even te oefenen voor morgen. En daar heb ik even wat mensen voor nodig. Dus uh, vind je het leuk om mee te doen? Om zometeen even af te tellen met z'n allen? Meld je even in de Q-Music app. En zometeen ook een Vroeger. Een, een plek onder de zon. Je verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week een fles champagne Comte Brisbane. van 16,89. Nu voor 12,67. En extra goedkoop met Lidl Plus. Ribble chips per zak voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. 18 plus, speel bewust. 1 januari valt de postcode Kanjer van 59,7 miljoen. Je hebt nog één dag om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl. En we gaan nog even door met een de megadeal. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Een krat kordaatpils. Maar met 24 stuks voor maar 5,99. Lidl, je verdient het. Grando. Al 60 jaar creëren wij keukens en badkamers met vakmanschap. Vier het met ons mee in een van onze showrooms of kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965. Nou, nog eentje dan. Wat dacht je van een megapak blauwe bessen? 400 gram voor maar 2,89. er snel bij, want op is op. Lidl, je verdient het. Winkelweken bij Grando, laatste kans op feestelijke jubileemdeals.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 Goeienacht. Artsen zonder grenzen verwacht dat Israël ze geen nieuwe vergunning geeft... om te kunnen blijven werken in de Gazastrook en de westelijke Jordaanhoever. Die vergunning loopt op 1 januari af. Israël heeft strenge regels ingesteld voor NGO's... zoals dat ze een lijst met alle buitenlandse medewerkers moeten indienen. Israël zegt dat artsen zonder grenzen dat heeft geweigerd... maar volgens de organisatie klopt dat niet. Tatjana Slossberg is overleden. Ze was journaliste en een van de kleinkinderen... van de voormalige Amerikaanse president John F. Kennedy... Ze schreef onder meer voor de Washington Post en Vanity Fair en was gespecialiseerd in het klimaat. Jos Berg leed bijna haar hele leven aan een zeldzame vorm van leukemie en dat is haar nu fataal geworden. Ze was 35 jaar. In Kruiningen is een man beroofd van zijn vuurwerk, meldt Omroep Zeeland. Het gebeurde gisteravond al. Een man werd bedreigd met een vuurwapen en moest zijn vuurwerk afstaan en raakte daarbij gewond. Er is nog niemand aangehouden. Wel onderzoeken ze een melding over een verdachte auto eerder die avond. Daar lag later ook een tas met vuurwerk in. En schaatser Joy Beune baalt er nog steeds van dat ze zich gisteren niet wist te plaatsen voor de Olympische 1500 meter. Ze zegt dat ze twijfelde of ze vanavond wel de 5 kilometer moest gaan rijden, ook daar pakte ze geen startbewijs. Wel gaat ze in Milaan de 3000 meter en de ploegenachtervolging rijden. En vriend Kjeldnuis had ook geen goede dag, ook hij plaatste zich niet op de 1500 meter. Het weer van Weer Online: Het is bewolkt en landinwaarts kan glad worden, de minima liggen tussen de min 1 en plus 4 graden. Overdag buien in het noordoosten, zon in het zuiden en 3 tot 7 graden. En Flitsmeister meldt geen files, wel twee flitsers. Die vind je langs de A10. Zeeburgertunnel richting de A10-noord staan ze bij 6,9 en de A67. Venlo richting Eindhoven bij 74,9. Ik zeg een goede nacht tegen Kelsey, hallo. Kelsey? Hoi. Hoi, Jeffrey? Hoi. Johan? Hallootjes. En Manolito, hallo. Hallo, goedenavond. Hallo. Het is tijd voor de generale repetitie voor morgennacht. We hebben nog ongeveer 50 seconden. Oh, ik vind het helemaal spannend, jongens. We gaan zo meteen met z'n allen even oefenen hoe dat gaat met dat aftellen. En dan hebben we dus de generale repetitie voor morgen gehad. Kelsey, heb jij de oliebollen al binnen, of niet? Ja, die hebben we vandaag gekocht. Ah, goed zo. Dus je bent goed voorbereid. Uh, ja, Johan, zeker. Johan, heb jij nog vuurwerk voor dit jaar, of niet? Nee, ik vind het mooi, maar ik doe het, ik doe het dit keer niet aan. Nee, dat vind ik ook wel lekker. Volk, Gewoon lekker kijken. Ja, maar volgend jaar mag.